Kees Groot met het NOS-journaal. Ze groot of denken dat het herverdelen juist migranten aanmoedigt... om de Middellandse Zee over te steken. Als Polen, Hongarije en Tsjechië blijven weigeren... komt de zaak voor het Europees Hof... en kunnen er uiteindelijk flinke boetes worden opgelegd. Marcel Keizer wordt na alle waarschijnlijkheid de nieuwe trainer van Ajax. Volgens diverse media overlegt de Amsterdamse club... momenteel met hem over de laatste details... De 48-jarige Keizer stond afgelopen seizoen aan het roer bij Jong Ajax en moet de opvolger worden van Peter Bos, die na één seizoen naar Borussia Dortmund is vertrokken. Marcel Keizer is een neefje van clubicoon Piet Keizer, die in februari overleed. Topman Travis Kalanick van taxibedrijf Uber gaat met verlof, dat schrijft hij in een e-mail aan zijn medewerkers. Het besluit volgt op een onderzoek naar misstanden binnen het bedrijf, waaronder berichten over seksuele intimidatie op de werkvloer. Gisteren stapte Kalanick zijn rechterhand al op. In februari schreef een voormalige medewerker dat vrouwen massaal weglopen vanwege de manier waarop er bij Uber met hen wordt omgegaan. Vier mannen uit Eindhoven en Bergen op Zoom zijn door de politie aangehouden... vanwege een afgesproken vechtpartij tussen supporters van voetbalclubs PSV en Vitesse. Twee weken geleden werden ook al twee mannen aangehouden. Begin april doken op internet beelden op van een grote vechtpartij in Eindhoven. Bronnen rond Vitesse bevestigden toen dat het ging om hooligans van de Arnhemse club... die het opnamen tegen PSV-supporters. Het weer, de bewolking verdwijnt en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het vrij zonnig en droog, het wordt 22 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Donderdag wordt het nog warmer, maar is er kans op onweer. Dit was. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. -M -M. Dit is kerst met.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 En we zijn los. Jawel, ZFM, zware metalen, geen lompen. En dit is dus de allereerste aflevering. En uh, je heeft geen idee hoeveel plezier me dit doet. En uh, ik ga niet te veel lullen. We gaan gewoon muziek draaien. En uh, dat is uh, als eerste een oude bekende, ACDC. For those about rock, we salute you live. Ja, een uh, heerlijk openingsnummer voor uh, deze uh, eerste metal show. En uh, we gaan naar de volgende band. Uh, voor mij persoonlijk de Dukes of Metal. En dat is Slayer. Al een paar jaar uh, hebben ze het bereikt om in de top 2000 te komen. Wat ik persoonlijk heel erg toejuich. En uh, we gaan naar een uh, bekende van hun luisteren. Mandatory suicide. The Dukes of, of Metal. Slayer was dat, van de soundtrack to the apocalypse. En uh, we gaan naar een band die onder de heren metal-liefhebbers... niet zo heel erg populair is, maar onder de dames weer wel. En dan heb ik het over Alice in Chains. En uh, van deze, vind ik persoonlijk een hele fijne band... gaan we luisteren naar Last of My Kind... Alice in Chains. En uh, we gaan naar een uh, stukje zogenaamde power metal. En uh, dan heb ik het over Dragon Force. Van het album Killer Elite. Dan gaan we luisteren naar Symphony of the Night. Hiding in the fog. Where darkness meets the moonlight. I will sing a melody. Till the morning comes. Living for you all. Ja, en we gaan naar de volgende. Uh, Britse band. Uh, timmeren al bijna 40 jaar aan de weg. En uh, van het uh, album Somewhere in Time gaan we luisteren naar The Loneliness of the Long Distant Runner. Here is Iron Maiden. Yes. Yeah. Uh, steken we over en gaan we naar Finland. En uh, het album heet Unia. Het nummer heet Fly with the Black Swan. En de band heet Sonata Artica. Cry for Help. En van Sonata Artica gaan we naar Halloween. En, en nee, niet het feestje, de band Halloween. Trouwens met een E geschreven en niet met een A. Uh, van het album The Dark Ride gaan we luisteren naar Immortal. We gaan naar Noorwegen en uh, we gaan luisteren naar Black Metal. Yeah. Het album heet In Sorte Diaboli. Het nummer heet The Serpentine Offering. En de band Black Metal goden moe. Borgir. De volgende band heeft eigenlijk ook niet zoveel introductie nodig bij de echte kenners. Uh, ik heb het over Children of Bodem. En, uh, het album heet Halo of Blood. En uh, het nummer heet Scream. For Scream. Ja, en uh, van Children of Bodem gaan we naar toch wel een oude rot. Alweer, Ted Nugent heb ik het dan over. En uh, ja, voor de, de, de, de echte diehards uh, zullen we hem misschien kennen. De wat jongeren misschien niet meer. Maar uh, dit is een van de mannen geweest die mij in de tijd uh, voor de medal gewonnen hebben. Dus. Luister en huiver. Free for all. Ted Nugent. Never before have I turned on you when you look too good to me. The media take a cut me in two and I just can't let you be. But it's a free for all and a higher said you can bet your life. Stakes are higher and so am I. Looky here, you swing your own It's the magic that's in my hands. Hand. When a dial with -di -di, rip it out. Got, Got me a rock and roll, roll, roll band. It's a fever all. En uh, van uh, de oude Rut gaan we naar Stone Sour. Ook niet zo heel bekend bij uh, het hele grote publiek. Maar uh, ik heb ze ooit eens live gezien en ik vond ze helemaal geweldig. En van het album Come Whatever May gaan we luisteren naar het gelijknamige uh, nummer. Ja, Come Whatever May, Stone Sour.